7 uur, het NOS-journaal, Rimmel Serré. Olympische Spelen officieel begonnen, bioscoopschutter was psychiatrisch patiënt... en VN-wapenconferentie mislukt. In Londen heeft koningin Elisabeth de Olympische Spelen geopend... Aan het einde van de openingsceremonie werd de Olympische vlam... het stadion binnengedragen door de Britse roeier Steve Redgrave. Hij heeft vijf keer goud gewonnen en is een van de grootste Britse sporters. Redgrave gaf de vlam over aan een groep van zeven jonge atleten... die het Olympisch vuur ontstaken. De openingsceremonie begon met het luiden van een gigantische bel... door toerwinnaar Bradley Wiggins. Daarna werd het leven in Groot-Brittannië uitgebeeld... van de 17e eeuw tot nu. Koningin Elisabeth figureerde in een filmfragment met James Bond. Ze sprongen zogenaamd uit een helikopter het stadion in. Later verscheen Mr. Bean die meespeelde met een orkest. En daarna volgde een grote voorstelling waarin werd gedanst op Britse popmuziek. Na die show kwam de traditionele parade van alle atleten. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen droeg de Nederlandse vlag. Toen alle sporters in het stadion waren aangekomen werd de Olympische eet afgenomen. De atleten, scheidsrechters en coaches beloofden zich eerlijk te gedragen. Aan het einde van de avond hield de voorzitter van het internationaal olympisch comité Jacques Rogge een toespraak. Hij wees erop dat voor het eerst elk land ook vrouwelijke atleten laat deelnemen aan de Spelen. Ook zei hij dat de Olympische Spelen weer thuis zijn. Het is de derde keer dat de Olympische Spelen in Londen worden gehouden. Een unicum. De openingsceremonie werd afgesloten door Paul McCartney, die Hey Jude song... De Spelen in Londen duren tot en met 12 augustus. De internationale druk op de Syrische regering neemt toe... om te stoppen met het geweld bij de stad Aleppo. Westerse landen vrezen een bloedbad in de grootste stad van Syrië... Ook VN-chef Ban Ki-moon roept de Syrische regering op het offensief te staken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek zegt dat de inwoners van Aleppo worden bedreigd met een mogelijke slachtpartij. Hij roept alle permanente leden van de VN-veiligheidsraad, ook Rusland en China, op om het geweld bij Aleppo te veroordelen. Rusland en China spraken tot drie keer toe hun veto uit over een resolutie over Syrië. De verdachte van het bloedbad in een bioscoop in Colorado... wordt behandeld door een psychiater, dat zeggen zijn advocaten. Woensdag werd bekend dat de verdachte, James Holmes... een notitieblok had gestuurd aan een psychiater van de universiteit... waar hij had gestudeerd. Daarop beschreef hij details van zijn moordplannen. Zijn advocaten bevestigen nu dat Holmes door deze psychiater werd behandeld... maar zeggen niet waarvoor. Op de website van de universiteit staat dat de psychiater is gespecialiseerd in schizofrenie... De advocaten zeggen dat de contacten tussen psychiater en patiënt vertrouwelijk zijn... en ze eisen dat de inhoud van het notitieblok geheim blijft. De wapenconferentie van de Verenigde Naties is mislukt. Het is niet gelukt om een akkoord te bereiken... over het reguleren van de internationale wapenhandel. Op de laatste dag wilden Amerika, Rusland en China... meer tijd om het conceptverdrag te bestuderen... waardoor de conferentie zonder akkoord moest worden afgesloten. De Amerikaanse VN-ambassadeur is er wel van overtuigd... dat er later dit jaar alsnog een verdrag komt. De grote aanjager van een wapenverdrag is Groot-Brittannië. Vicepremier Clegg zei op de conferentie dat het gek is... dat er overal internationale regels voor zijn... van de handel in bananen tot massavernietigingswapens, maar niet voor geweren of granaten. Een ex-prostituee krijgt bijna 1 miljoen euro schadevergoeding van haar pooier...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 Het geld voor de bestrijding van AIDS moet beter worden besteed, dat heeft de Amerikaanse oud-premier Clinton gezegd bij de afsluiting van de wereld-AIDS-conferentie in Washington. Als het geld efficiënter wordt besteed, zullen de regeringen er graag aan mee blijven betalen, zei Clinton. Hij pleit ervoor om de AIDS-bestrijding meer te baseren op wetenschappelijke inzichten en minder op politieke drijfveren. Ook vindt hij dat de hulp meer lokaal moet worden georganiseerd. Nu kost de internationale adviseur soms 600 dollar per dag, zei Clinton. Voor dat bedrag kan je drie HIV-patiënten een jaar lang medicijnen geven. Het was de negentiende keer dat de wereld werd gehouden. Wereldwijd zijn meer dan 34 miljoen mensen besmet met HIV. En dan het weer. In het oosten eerst nog stevige buien... verder overwegend droog met vooral in de middag kans op zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen is er een mix van zon, stapelwolken en enkele buien. Bij een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Maandag volgen er meer buien en wordt het een graadje frisser. Daarna weer iets warmer, maar het blijft licht wisselvallig. Ik ben niet veel op de zaak, maar ik wil toch graag op elk moment van de dag mijn e-mail kunnen checken. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf 5,25 per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op office365.nl. Morgen praat ik in Zomergasten met cabaretier Micha Wertheim. Zijn keuzefragmenten geven antwoord op diepe levensvragen... en spelen zich af in het hiernamaals, in een Israëlische tank en in de keuken.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 Een hele goede morgen. Met de goedkeuring van Mr. Bean, van James Bond, van Bradley Wickens, Paul McCartney en vele anderen zijn de Olympische Spelen in Londen begonnen. Vandaag de eerste wedstrijden, gisteravond de spetrondeopening. opening. Die halen we nog even terug in geluid en we praten over de aanpak en we vragen ons af of het een geslaagde opening was. Natuurlijk ook een vooruitblik naar de eerste dag waarop de sporters in actie komen vandaag. We hebben natuurlijk ook nog ander nieuws: vluchtelingen uit Syrië, asbest in Utrecht, ontruimde woning in Schiedam en een chemiebedrijf dat de deuren moet sluiten. Tankopslagbedrijf Ortsveil gaat voorlopig helemaal dicht. Gisteren werd bekend dat het bedrijf binnen 24 uur de werkzaamheden moet stilleggen. Ortsveil ligt al een tijdje onder vuur vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Jan van Heuvel is directeur van de Milieudienst DCMR. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn al een tijdje problemen. Waarom gaat het bedrijf dan nu echt dicht? Nou, het was eigenlijk een situatie uh, de, de, de laatste tijd die ik ze wilde omschrijven als uh, dat het bedrijf één stap vooruit maakte en twee stappen achteruit. Een soort omgekeerde echte nachtprocessie. Ja, en als je dat een poosje volhoudt, dan loop je echt achteruit. Ze waren op zichzelf druk bezig om uh, dingen uh, beter op orde te krijgen. Dat was ook hard nodig. Maar eigenlijk ontdekten wij ook elke keer weer, uh, weer, uh, weer, weer nieuwe dingen die niet op orde waren. En ook het feit dat wij dat moesten ontdekken en dat het bedrijf dat niet ontdekken. Dat heeft toch geleid tot een situatie waarvan we de afgelopen week gezegd hebben, dit vinden we echt onafvaardbaar. We geven het, uh, het vertrouwen, dat, uh, dat geven we op. De maat was vol dus eigenlijk? De, de maat was vol. Toen hebben we de, de directie uit, uh, uit Noorwegen, dus de hoofddirectie van het bedrijf, daar zijn we mee in contact getreden. En dat heeft geleid tot het besluit om het bedrijf uh, binnen 24 uur stil te leggen. En snapten ze het? Ja, ja, ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk hebben zij ook zelf dit besluit genomen. Dit zijn ook besluiten die als overheid niet zo snel neemt en kunt nemen om zo'n heel bedrijf in zijn, in zijn volle stil te leggen. Het gaat om een groot bedrijf, zijn meer dan 280 tanks. Uh, maar zij hebben toch ook al gezien dat dit een uitzichtloze situatie was en dat dit besluit was worden genomen. Betekent dit tijdelijk sluiting of kan het bedrijf als het weer aan alle voorwaarden voldoet uh, weer opnieuw opstarten? Ja, we hebben het genoemd, uh, we gaan het bedrijf bevriezen. Dus uh, met de 24 uur, uh, of dat is nu dus gaande, wordt het bedrijf in een bevroren situatie gebracht. Dus echt alles, alles stilgelegd. En vanuit die situatie kan het bedrijf worden opgebouwd. En dat kan betekenen dat sommige onderdelen vrij snel weer, uh, weer, uh, zo weer operationeel kunnen worden gemaakt. Ze leggen ook dingen stil uh, waar eigenlijk geen sprake is van het werken met gevaarlijke stoffen. Dus ik kan me voorstellen dat dat versneller dat dat sneller kan. Maar er is ook een deel van het bedrijf wat uh, zo grondig moet worden opgeknapt en gerenoveerd... dat dat uh, nou misschien wel twee jaar gaat duren voordat ze daarmee kunnen gaan beginnen. Twee jaar heeft u het over? Ja, het is een, uh, het is een zeer omvangrijke operatie. Alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Uh, een van de dingen die we geconstateerd hebben dat wij toch twijfel hebben aan de werking van de blusleiding... Ja, dat is een dat is eigenlijk een ringlijn een, zeg maar rondom bedrijf. Als die niet goed is, dan kan dan, dan, kunnen, dan kunnen, grote delen van het bedrijf kunnen niet in gebruik worden genomen. Dus dat dat gaat heel lang duren voor het bedrijf weer de weer de standaard heeft die wij die wij nodig vinden in de in de Rijnmond. Ja, dat betekent dat gewoon ook, want er zijn natuurlijk eh, grondstoffen onderweg naar, uh, naar het bedrijf, dat het daar ook gevolgen voor heeft en ook voor de haven van Rotterdam. Het heeft hele grote gevolgen. Het, heeft, het bedrijf heeft ook een vitale functie. Het, uh, het staat ook in, in contact met veel andere bedrijven. Het zorgt ook voor grondstoffen voor andere bedrijven. Uh, dus die gevolgen die zijn, die zijn groot. We hebben voor één onderdeel van het bedrijf ook een uitzondering gemaakt. Omdat, als dat ook binnen 40 uur dicht zou moeten, dan zou ook een andere chemische fabriek ook onmiddellijk zijn deuren moeten sluiten. Nou, dat hebben, zeg uh, maar, daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Maar uh, nee, dit is een, een, zeer, een zeer ingrijpend besluit, dat kan ik u zeggen. Critici ja, zeggen ook dat. Uh, ja, het besluit is nu genomen, maar in het verleden is dit besluit nooit genomen vanwege uh, die uh, gevolgen. En daarom werd in het verleden wel eens een oogje dichtgeknepen. Uh, Kunt u die stelling onderschrijven of zegt u van, uh, dat gaat me te ver? Nou, dat gaat me te ver. Je, kijkt natuurlijk, je hebt natuurlijk te maken altijd met heel veel belangen. En de, ja, de vraag of je de meest ultieme maatregelen genomen hebt, die is achteraf altijd uh, zo makkelijker te beantwoorden dan wanneer je bezig bent om de boel op orde te krijgen. Uh, het is een, uh, een, een optelsom van feiten. En op een gegeven ogenblik dan, uh, dan moet je een besluit nemen. Dat is gisteren gebeurd. Ja, wat, uh, we hebben het over 64 incidenten in de afgelopen tien jaar. Ja, en die zijn ook vaak, die werden ook ook opgelost. Zeg maar het grote probleem met dit bedrijf was eigenlijk dat het een reactief bedrijf was. Het kwam eigenlijk pas steeds echt goed in actie wanneer de overheid, wanneer wij samen met onze andere diensten dingen constateerden. Dan werden ook gelijk alle alle, alle, alle budgetten werden, ze werden aangesproken, alle luiken werden opgetrokken. Maar uh, ja, dan was we weer wacht eigenlijk tot de volgende keer. En, en uh, dat reactieve, dat is een heel belangrijke rol gespeeld bij het oordeel dat het vertrouwen ook weg is in het bedrijf. Is dit nou aanleiding voor u om uh, naar meer bedrijven te kijken in het uh, botlekgebied? Zeker. Uh, de, ik, ik denk dat er in handhavenslanden in Nederland de laatste jaren uh, toch veel veranderd is. De, de ram bij en Moerdijk heeft daar toch een uh, flinke aanzet voor gegeven... Uh, er, is, er is nu in algemene zin toch een discussie ook over toezicht in Nederland. Dat geldt niet alleen over iets van veiligheid en milieu, maar ook op andere terreinen. Uh, over de, de mate waarin je nou moet uitgaan van het vertrouwen in bedrijven. Dat is toch wel de cultuur geweest, een beetje. dat is ook de, de, de, de, ja, een de tijdgeest. Dat, dat, dat wilden bedrijven, dat wilde de politiek ook. En ik denk dat we, dat we weer een beetje terug moeten naar de, zeg maar, naar de balans... waarbij de, de overheid toch wat, wat, meer, wat meer prominenter aanwezig is. Ja, dus de politiek heeft ook een beetje dit over ons afgeroepen... Of, of over zichzelf afgeroepen... door af en toe de vingers wat voor de ogen te doen. Ik hoop dat dit... Uh, elke crisis dan moet je ook wat de goede dingen uithalen. Ik hoop dat dit, uh, dit voorbeeld ook van Otfiel... ook voor de politiek uh, weer een aanleiding is... om deze discussie te voeren, ja. Optimistisch mens, blijft u. Meneer Van de Heuvel, ik dank u wel voor het gesprek. Jan van de Heuvel, directeur van de Milieudienst DCMR. Dan gaan we naar Vlaardingen. Bij nog eens elf woningen in de Schiedamse wijk Schiehart... ik zeg Vlaardingen, maar het is Schiedam... in de Schiedamse wijk Schiehart zijn constructieproblemen aan het licht gekomen. Vorige week werden elf woningen ontruimd... nadat gevelstenen waren losgekomen. 180 andere woningen in de omgeving zullen ook worden onderzocht op gebreken. Gisteravond werden buurtbewoners en de pers ingelicht. Het verslag is van Mark Hamer. De Werklui zijn druk bezig met het plaatsen van extra hekken op de parkweg in Schiedam. Rondom de appartementen waar eveneens constructieproblemen zijn geconstateerd. Burgemeester Leemhuis Stout. Dat is het appartementenblokje uh, op de hoek waar 11 appartementen in zitten. Zie ik zie nu dat er extra ja. zwarte schermen worden neergezet, daar, extra hekken. Daar moeten we helaas de uh, afscherming uitbreiden omdat daar een probleem met de gevel is. Dat is vanmiddag visueel geconstateerd. heeft voor de bewoners geen betekenis, die kunnen erin blijven. Uh, en die uh, zitten ook niet onveilig, kunnen ook aan de andere kant op hun balkon. Maar zijn wel eigenaar met elkaar. Dus de vereniging van eigenaren hebben we vanavond specifiek geïnformeerd. Uh, we schermen het af, we sluiten de weg af en er komt de mogelijkheid voor hen om veilig hun huis in te lopen. Maar het probleem is misschien nog groter. Want bij nog eens 180 woningen vertrouwt men de situatie niet voor de volle 100 Wat wij gaan doen is toch, omdat het dezelfde bouwer geweest is en omdat het wel voor een deel ook constructietechnisch overeenkomt. Wij gaan wel kijkoperaties doen, ook steekproefsgewijs. Zoals we dat bij de elf panden waar we nu voor staan hebben gedaan. En dat moet uitwijzen of het vermoeden wat deskundigen hebben... dat er geen onveilige situatie is. Die klopt. Ondertussen is wel duidelijk geworden wat het probleem is... met de eerder onruimde woningen. Het is een gecombineerd probleem eigenlijk. De geveldragers, daar is wat mee. Die, die steunen verkeerd de gevel... En wat ook niet goed is, is de verankering tussen de binnen- en de buitenspaalmuur. Gelukkig is dat te herstellen. Uh, dan kan het ook in één keer goed. Want even waren we nog bang van eerst noodmaatregelen... en, en uh, zeg maar een beetje stabiliseren. Maar het blijkt in één keer goed te kunnen. En we zouden daar volgende week mee kunnen beginnen. Volgende week begin met, met de operatie. En hoe lang duurt het dan? Als er volgende week begonnen wordt dan duurt het ongeveer 14 dagen voordat het klaar is. De bewoners van de elf ontruimde panden werden gisteravond op hoofdlijnen ingelicht over de technische rapportage. Maar bij hen leven nog wel veel vragen en er heerst ook vrees. Wat staat er in het rapport en hoe willen ze het gaan herstellen? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, misschien wel de belangrijkste vraag, uh, wie gaat het betalen? Ja, dat is ook de belangrijkste vraag, inderdaad. Mijn verzekering heeft gezegd van, ik kan u niet helpen. We hebben natuurlijk GW, uh, uh, GWI, de dus garantiecertificaat. Uh, uh, dan neem ik uh, contact op en dan ga je gewoon zeggen van... jullie uh, moeten we die opolzen. Ik heb het toch het garantiecertificaat gekregen, toch? Het probleem lijkt dus redelijk eenvoudig op te lossen. Maar wie voor de kosten, ongeveer anderhalve ton, gaat opdraaien... dat kan nog wel eens een juridisch teespel worden. Burgemeester Leen stout Dat zou kunnen. We hopen het natuurlijk niet... Uh, het zou fijn zijn voor de mensen dat ze snel in hun huis kunnen. Ja, gaat daar de gemeente nog een rol in spelen? Wij hebben steeds gezegd, we willen jullie faciliteren. En we willen meedenken, maar we zijn niet jullie advocaat. advocaat en we treden ook niet in jullie verantwoordelijkheid. Dat kan gewoon ook niet. De burgemeester Leemhuis stout was dat. De gemeente komt de bewoners dus voorlopig nog niet tegemoet... om de kosten voor het herstel voor te schieten. Schiedam gaat wel een onderzoek starten... of de eigen afdeling bouw en woningtoezicht geen steek heeft laten vallen. Straks het is kurkdroog in de Verenigde Staten. En de gevolgen daarvan gaan we in de supermarkt merken. Verkeersinformatie, de A9 tussen Akersloot en Castricum... die is dicht door een ongeluk. En tot maandagochtend is de N14 tussen Wassenaar Zuid... en de aansluiting met de A4 dicht. Werkzaamheden zijn daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ladies and gentlemen, welcome to London... and to the games of the 30th Olympiad to open our ceremony, Olympic cyclist, member of Team GB, and Britain's first winner of the Tour de France, Bradley Wiggins. Yeah. Dat is nog wel even van belang, die klok, dat we die ook even horen, want die is in Nederland gemaakt. De kop is eraf. De spelers zijn gisteravond geopend met een de show die drie uur duren. Met Mr. Bean, met James Bond, met de koningin. We praten erover met Martijn Lindeberg, regisseur van grote evenementen en sportwedstrijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Beetje genoten gisteravond? Zeker. Ja? Tuurlijk, het was een fantastisch spektakel wat, uh, wat heel anders begon wat een hele andere wending kreeg dat iedereen eigenlijk verwachtte... normaal bij de opening van dit te spelen. Wat was het verrassende element wat u betreft? Ik denk dat het vooral het verrassende was... dat de Engelsen hun eigen historie op het veld gingen neerleggen... en er zich eigenlijk weinig aantrokken wat er normaal vroeger altijd gebruikelijk was. Grote, bombastische openingen met geweldige mensen die op het veld kwamen. En dit was een totale andere benadering van een opening. Ja, de benadering komt misschien wel op naam van... De... Boyle, de filmregisseur, want waar kon je dat aan merken? Natuurlijk, er waren twee regisseurs die, die een hele andere kijk hadden. Die zich ingelezen hadden waarschijnlijk in, in Wat kan je anders doen? Dus laten het maar onszelf doen. Uh, daar zag je in ieder geval een aantal zaken terugkomen die fantastisch waren. Geweldige changementen. Humor. Je haalt het net al aan, James Bond, de koningin. Uh, ja, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die eigenlijk niet in een opening in de afgelopen tijden uh, te zien waren. Ja. En ook hele mooie dingen die ze met de humor deden. Hè, met Mr. Bean. Die. Uh heel uh, geinig op een piano zat te tingelen... en dan opeens wegdroomde en dan zei, opeens zat je in een filmpje. Ja, maar dat is natuurlijk... Dingen, dat is typisch Engels, vind ik. Dat, dat zijn, die hebben daar gevoel voor, die hebben daar kwaliteit voor, die kunnen dat maken. Uh, en die zijn dan toch zo dat je daar echt wel erg om kan lachen. En ik heb nog niet zo vaak uh, tijdens openingsceremonies van spelen echt uh, zitten lachen. Dat je denkt: ja, dit is fantastisch, dit, dit hoort er heel erg bij, bij. Maar nogmaals, het is een andere benadering die zij gedaan hebben. Ja. Um, was het ook allemaal perfect? Uh, want ah. ik, ik, ik hoorde ook wel wat kritieken over bijvoorbeeld dat, uh, dat James Bond en de koningin, daar zie je dat het, het filmpje is opgenomen, want het is donker in het stadion en het is licht op het moment dat ze in die helikopter zitten. Ja, zaten wat problemen natuurlijk in, in, in zeg maar de tijden. Uh, het eerste stukje van Beckham in een boot was ook niet live. Uh, het stukje de film was natuurlijk niet live. Dat is mogelijk ook. Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Als je dit soort dingen wil doen uh, en, en andere zaken wil, wil laten zien dan normaal tijdens een opening, dan je altijd natuurlijk een beetje hier. Maar ja, de koningin dat zijn natuurlijk altijd op te opnemen. Dat soort zaken, dat, dat zijn natuurlijk helemaal dingen die gebeuren. Maar ja, dat moet je dan maar accepteren in de totaliteit wat je ziet. Maar het is wel zo. Ja, natuurlijk zijn natuurlijk ook andere dingen en ik zeg, god ja, ik vond bijvoorbeeld uh, het binnenkomen van, van de landen prachtig, dat je een, een naam krijgt. Maar het is toch een hele kleine moeite om ook even een titeltje te geven aan degene die de vlag draagt. Dan ben je meteen al op de hoogte, dan weet je wie het is. Dan moet je niet jaar boven te gaan zoeken of je geen andere te gaan zoeken. Dan weet je dat gewoon. Ja, nou ja dat, dat is nog een ander punt van kritiek, maar dat is dan meer uh, richting Nederland. Is van Moet je er eigenlijk commentaar bij geven bij zoiets? Ja, ik vond, ik vond het commentaar uh, van, van uh, Nederlandse televisie met, uh, met de commentatoren die daar zaten, uh, vond ik uh, zeer capabel. Tuurlijk moet je dat her en der doen. Ik denk vooral uh, voor mensen die zitten te kijken en niet meteen mee zijn in, in het idee wat de Engels willen laten zien, een heel andere benadering, dat je dat toch even te ondersteunen of er te veel was van Van Gelder en Leo Haan, dat weet ik niet, maar ik vond het, dat het staat er doen. Ik dacht namelijk, hoe zouden mensen in, in Korea, hoe zouden mensen in, in, uh, in derde wereldlanden dit zien? Wat zouden ze het Echt begrijpen wat er gebeurd is in het begin, dat lijkt mij moeilijk. Dus dat, dat denk ik dat je dat wel commentaar moet geven. Is het trouwens moeilijk om zoiets te regisseren? wel. Ik heb uh, ooit de, degene die uh, de Olympische Spelen de opening gedaan heeft in het heb ik ooit ontmoet. Die kende ik redelijk goed. Ja, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Het zijn meestal geen sportregisseurs. Er zijn regisseurs die, die grote evenementen doen en daar zit dan iemand bij die, uh, die voor het sportdeel is, die in ieder geval kan roepen van dat is die, dat is die, dat is die. Het zijn heel andere mensen. En Dat zag je gisteravond ook. Dat is natuurlijk een andere benadering. Het is, het is altijd uh, wat, wat meer laat zien in totaliteit wat er gebeurt. En wij zijn vaak van God, we willen het graag erbij zijn. Loopt hij inderdaad nou LeBron James mee, ja of nee? Loopt Kobe Bryant mee, ja of nee? Ik zou dat natuurlijk iets anders doen, omdat je sport bent. Maar ja, in de totaliteit van zo'n evenement laten zien, kom je gauw dat je zegt, ik moet een mix maken. Ja, en dit heeft gewoon een nieuwe toon gezet voor ja, openingsceremonies. Uh, nou, ik vind het wel. Het is een voorbeeld van dat het ook iets anders kan. Of iedereen het fantastisch vond, weet ik niet. Maar als ik de eerste de krant nu lees... en ik zit even Belgisch, de, de, de Engelse televisie te kijken... ja, dan zijn de, zijn de kritiek toch uh, zeer goed. Uh, men vond ook leuk dat er toch al die landen langs kwamen. Wat mij opviel bijvoorbeeld is dat er opeens dames hoog hoge hakken liepen. Uh, Hellabout begon in, in België, had opeens hoge hakken aan. Toen kwam Costa Rica, El Salvador, Sambarino. Allemaal dames met hoge hakken. Ik heb het nog nooit gezien tijdens een opening. Het is toch een andere, andere beleving langs de Ja. En het was leuk. Meneer Lendeberg, ik dank u wel voor het commentaar. Oké. Okay. Dag. Gaan wij naar Utrecht, want de bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland... die vanwege de asbestproblemen voorlopig niet terug kunnen naar hun huis... die krijgen van de gemeente Utrecht en de woningcorporatie Mitros de keuze. Of ze kunnen naar een tijdelijke woning... of ze zoeken tegen een vergoeding van 1500 euro per maand... zelf een tijdelijke woonruimte. Dat maakte burgemeester Wolfsen gisteren bekend. even rolpau, hoorde dat de bewoners veel zaken... vooral nog steeds erg onduidelijk vinden. Nee, op dit moment ben ik, weet ik nog helemaal van niks. Dus uh, we worden denk ik zo op de hoogte van gehouden. Dus daarom gaan wij nu ook even naar de Van der Valle toe in Houten, uh -huh. Dan weten wij meer. Is dus goed. Is dus uh, dus nog een beetje te doen? Nee, het is echt allemaal chaotisch. We weten uh, nou ook niet wat de bedoeling is. Ik, uh, niemand weet het. Udring is in de war, uh, we weten het allemaal niet meer. Heeft u uw kamer hier al opgezegd? Of houdt u hem nee, nog even aan? Nee, ik hou hem nog even aan. Ik heb ook mijn spullen er nog in zitten. Dus, uh, Eerst maar eens kijken wat het wordt in uh, Houten. Ja, precies. Korte tijd later, op de inmiddels dagelijkse persconferentie... van burgemeester Aleid Wolse... kwam er voor de bewoners van de Marco Polo Laan goed nieuws. De laboratoriumuitslagen daar zijn gunstig. Uh, dus dat kan in de loop van de volgende week... door de meeste mensen weer gewoon gewoond gaan worden. Een paar plekken moet gesaneerd gaan worden. Er wordt een saneringsplan nu voor gemaakt, Er moet weer goedgekeurd worden... En dan mag het ook ten uitvoer worden gebracht. Voor de bewoners van de Steenlilaan gaat het nog wat langer duren. Nog niet alle onderzoeksresultaten zijn binnen. Wie op dit moment in een hotel verblijft, kan kiezen uit de volgende oplossingen: ze kunnen naar een logeerwoning of ze krijgen van de mitras. Maar ook daar zal de directeur straks iets meer over zeggen. waarschijnlijk 1500 euro per maand. En dan moeten ze hun eigen uh, opvang regelen of hun eigen voorziening, huisvesting regelen. Rob Rutscheidt, directeur van woningcorporatie Mitros, kwam nog met een derde optie. Uh, dan geven de mensen de rust in een hotel. Uh, kunnen ze er dan gewoon blijven om na te denken? En dan gaan we wel kijken, vooral degene waar we denken dat het een langdurige situatie is. Want dan uh, is het hotel ook niet altijd een oplossing, maar dan gaan we op een rustige manier met de mensen in gesprek. Wij gaan geen mensen op straat zetten. Rutscheidt heeft een flink deel van de dag besteed met het praten met de bewoners. Dat het allemaal wat langer duurde dan verwacht... kwam niet alleen doordat zo'n verhuizing een ingewikkelde operatie is. Uh, het is een emotionele bijeenkomst uh, geweest, dat kunt u zich uh, voorstellen. Mensen zijn uh, bang, angstig. Ik ben de afgelopen dagen heb ik een heleboel uh, bewoners gesproken. Het uh, grootste punt is, uh, is, is de gezondheidszorg. Uh, uh, Mensen uh, zijn we nu mee uh, in, uh, in uh, gesprek uh, verder... Uh, ook om allerlei praktische zaken uh, te regelen. Dat, daar zijn we op dit moment met een, een ploeg uh, 24 uur per dag uh, mee, uh, mee bezig. En uh, we uh, hopen dat we de komende uren de eerste woningen aan uh, bewoners kunnen geven. Dat is de directeur van de woningcoöperatie Mitros, Rob Rutjeit. Droogte tijdens dat Amerika. En daar heeft iedereen last van, want de Verenigde Staten zijn de grootste voedselexporteur van de wereld. Over een paar maanden zullen de prijsverhogingen ook in onze supermarkten voelbaar zijn. Maar de Amerikaanse boeren voelen de pijn nu al. Door langdurige en extreme hitte, in vooral het Middenwesten sterven de koeien voor hun ogen. De gouverneur van Kansas heeft deze week de noodtoestand uitgeroepen voor het grootste deel van zijn staat. En droog is het, dat ervaart ook onze correspondent Wessel de Jong. Een maisveld in Kansas, totaal vergeeld. De bladeren, als je ze beetpakt, ze verkruimelen. En de mais binnenin, helemaal rimpelig en donkergeel. Cruisen door Kansas gaat het zo, mijl na mijl. Alles verdord, alles geel. How many? How many of them? 13. 13 jonge koeien afgeladen. Klaar voor de veeveiling. In recordtempo veilen de boeren hier hun koeien. Het gras is compleet verdord en dus zouden ze ze moeten bijvoeden. Maar dat bijvoeden dat is veel te duur geworden. Dus verkopen die beesten. Two of my hogs, my sows, and uh, they just got hot and died, and they were, you know, I was actually watering them down and everything. But... Nou, afgelopen week twee koeien. Ieder half uur besproeide ik ze, koelde ik ze af en ze stonden in de schaduw. Anyway, they died on me. Maar toch gingen ze dood. I'm sure it was heat-related, you know? Vanwege de hitte toch, denk ik. En dat is zonde want ze stonden op het punt om verkocht te worden. Dat is dus het leed hier van de boeren. Ze kunnen hun beesten moeilijk in leven houden en dus verkopen ze, ze snel. No, I've never seen nothing like this. I went through the the drought years down there in the 80s in Texas and I didn't think I'd ever see anything as bad as was down there and this is actually worse. Ik heb de droogte meegemaakt in Texas in de jaren 80 en dat was erg. Maar dit dit heb ik nog nooit gezien. Dit is echt nog veel erger. I mean you're still in business. You're doing fine. How how how do you do this? I don't have a banker coming out and tell me I got to take mine to the sale barn, you know. Ik heb een geluk. Ik heb wat eigen geld. Ik word dus niet door de bank gedwongen om mijn koeien te verkopen... om mijn schulden af te lossen. Maar als het nog heel veel langer droog blijft, ja, dan verpats ik de boel. En dan ga ik gewoon naar Californië. Yeah. Yeah. Yeah. Ga mee met boer Scotty Welsh. En vanaf zijn truck voedt hij zijn beesten. So, Scotty, how many cows do you have? 700. 700 koeien. En hoeveel moet je daarvan nu uh, gedwongen verkopen? Um, 150 of them. 150 ga ik er verkopen. Okay. So, a good 150 to 200 dollars. Per koe ga ik nu een, een verlies maken van ongeveer zo'n uh, 2, 250 dollar. Normaal zou een goede, gezonde stier zo'n zo 1200 dollar opbrengen. Yeah. Begrijp je? It means food heel duidelijk signaal dus voor de koeien dat er eten aankomt. Enthousiast komen ze aangehobbeld. En uh, the thing about drought is it's bad, it's hard, you lose money, but you also develop ways to better yourself. Een droogte, het is natuurlijk absoluut ellendig. Maar je wordt er wel inventief van. Je leert zuinig omgaan met je middelen. En daar heb je in andere jaren ook lol van. Optimistische nood dus van Scott bij deze droogte. Veilinghuis, daar werkt Scott ook. Door de droogte, de boeren, ze verkopen eerder hun koeien. Hoeveel drukker is het dan nu hier? Probably double. Double what it usually would be. Het is dubbel zo druk. En de veiling is begonnen. En de veiling is begonnen. Ik vind dit zo prachtig altijd, die veilinggeluiden daar zo vanuit Kansas. De reportage was van Wessel de Jong. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. De campus met al die technologische ontwikkelingen. De Floriade in Venlo dit jaar. Het WK wielrennen. En serieuze kans dat ze met Maastricht culturele hoofdstad van Europa worden. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl Dankzij de verftuben kunnen schilders naar buiten. Van atelier naar openlucht. En dat doen ze. Licht speelt, zon vonkelt, water weerkaatst, bomen ruisen, verbeelding spreekt. Je ziet het gebeuren. Nu, in de Hermitage Amsterdam.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 In Londen zijn de Olympische Spelen officieel van start gegaan. Dat gebeurde met een ceremonie die 3,5 uur duurde. Hoogtepunten waren een filmpje van James Bond met koningin Elizabeth, een act van Mr. Bean en het ontsteken van het Olympisch vuur... door zeven jonge atleten. De laatste fakkeldrager was Steve Redgrave, de Britse roeier... die al vijf keer Olympisch goud won. De internationale druk op de Syrische regering neemt toe... om te stoppen met het geweld bij de stad Aleppo... De westerse landen zijn bang voor een bloedbad in de grootste stad van Syrië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, zegt dat de inwoners van Aleppo de kans lopen om te worden afgeslacht. De verdachte van het bloedbad in een bioscoop in Colorado werd behandeld door een psychiater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 En een ex-prostituee krijgt bijna 1 miljoen euro schadevergoeding van haar pooier. Ze werd jarenlang gedwongen als prostituee te werken. En al haar inkomsten, volgens de rechter bijna 1 miljoen euro, moest ze afstaan. Dat geld moet de pooier nu aan de vrouw terugbetalen. En hij moet ook 6 jaar de cel in. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het noorden en oosten van het land valt op veel plekken buiige regen. In de rest van het land komt een enkele losse bui voor, maar is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond 17 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. De buien trekken naar het noordoosten weg en in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds beter tevoorschijn. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral in het zuiden van het land is later vanmiddag weer kans op een losse bui. Vanavond en vannacht is er vooral kans op buien in het zuidoosten en oosten van het land. Elders is het droog met enkele opklaringen. De minima liggen rond 12 graden. Morgenochtend komen in het noordoosten nog enkele buien voor. Elders is het droog met zonnige perioden. In de middag is het op de meeste plaatsen droog met redelijk wat zon. De temperatuur ligt rond 19 graden. Morgenavond neemt vanuit het westen de buienkans weer toe. On marks! En de atleten zijn weg!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 Hij ontvangt sporters, coaches en andere gasten. London Late Night in NOS Studio Sportsomer. Elke avond om 5 voor half elf. Nederland 1. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Veel spektakel gisteravond tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Londen. In een show die zo'n drie uur duurde, figureerde Queen Elizabeth in een James Bond filmpje. Speelde Mr. Bean een partijtje mee in een orkest. Kortom, Groot-Brittannië presenteerde zich in al zijn facetten. En dat klonk zo. En op dit moment zijn het vier koren die symboliseren dat het Verenigd Koninkrijk uit vier delen bestaat. Namelijk Groot-Brittannië, dus Engeland, Schotland en Wales en Noord-Ierland. Wij kijken nog steeds naar de film waar zowel James Bond als de Koningin nog steeds in de helikopter zitten. En Bond inmiddels uh, zich klaarmaakt om uh, de sprong te wagen naar het uh, Olympisch Stadion toe, zo te zien. Ik heb nu de to om haar Majesty de Queen to open de Games van de 30e Olympiade te openen. Dank u. Iedereen hier in het stadion gaat staan en we gaan luisteren naar haar woorden. I declare open the games of London celebrating the 30th Olympiad of the Modern Era. En zo opende Queen Elizabeth de Olympische Spelen van Londen. Het grootste onderdeel was de traditionele optocht van alle landenteams. Amazona Ankie van Grunsven was erbij en ze genoot. Ja, Ik vind het echt superleuk. En uh, ook vooral omdat je ja, al die uh, andere landen, al die andere sporters, uh, ook uit het Nederlandse team natuurlijk. Want ja, met paardensport zit je dan toch weer op een andere plek meestal. Ja. Dus toen dacht ik, ja, die opening is wel gezellig. Kun je wel even ja, ook met iedereen een beetje vragen hoe het gaat en wat ze gaan doen? En sommige ken je niet en uh, ja, leer je kennen. Dat is echt wel heel bijzonder. Ankie van Grunzen, nu kunnen de sportevenementen dan echt losbarsten. En er staat heel wat op het programma vandaag. Ook de Nederlanders komen veelvuldig in actie, u kunt u hart ophalen. Gio Lippens is in Londen. Gio, nog eventjes over die opening van gisteravond. Het is wel een hele veelbelovende start, hè? Ja, het was, het was mooier dan veel mensen hadden verwacht. Want er werd natuurlijk uh, toch jarenlang geroepen, Peking is niet meer te overtreffen... En ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteren hier ook gebiologeerd zitten kijken naar de televisie. En het, het was wel een show, even los van die hele vlaggenparade. Want dat gaat op een gegeven moment wel tegenstaan. Maar de show zelf was uh, groot. Ja, want Martijn Lindenberg, de regisseur, zei van... je kon ook een keertje lachen. Ja, Mr. Bean, was ja, dat, dat ja, was toch dat een echt hoogtepunt. Uh, met, met, met dat ene toetsje en die verveelde blik. En uh, geweldig. Maar hoe dat ook pakt in een groot stadion. Want je moet je voorstellen, er zitten toch 80.000 mensen omheen. Duizenden figuranten. En dan toch iedereen, ja, is dan geboeid door Mr. Bean, die eigenlijk niks doet, maar alleen maar zichzelf speelt. En dat is fantastisch. En zo waren er wel een paar meer hoogtepuntjes. Ik bedoel, de koningin was wel heel kort aan het woord, vond ik zelf. De speech van Sebastian Coe vond ik indrukwekkend. Dat was een, ja, dan merk je toch, het is een bobo aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook wel een... Echt oud-atleet met, met, met karakter en uh, ja, met, een, met een Britse inslag tot en met. Ja. Dat was gisteravond, Gio. De Spelen zijn begonnen. Dat betekent dat we vandaag natuurlijk eventjes gaan doornemen waar we naar uit moeten kijken. Epke. Dat, uh, dat is iets uh, wat nog uh, ja, heel veel mensen uh, verwachtingsvol naar kijken. Hij moet zich kwalificeren voor de finale. Uh, dat, is, dat, is, dat is helemaal niet eens zo, zo ja, makkelijk. Want ik bedoel, er kan heel makkelijk iets fout gaan, natuurlijk, op zijn, uh, op zijn nummer. En op het moment dat er iets fout gaat, dan is het ook meteen uh, gebeurd. Dus. Uh, het is toch wel eventjes met, uh, met ja, samengeknepen billen kijken van of alles goed gaat, of dat, doet... wel, ja, ja. of dat magnesium wel goed werkt, of die niet van, uh, van die stok afdondert. En ja, dat zou, ja, als het ja, maar... allemaal goed gaat, dan moet hij een week wachten. En dat ja. is eigenlijk wel heel raar. En hij doet niet de moeilijkste oefeningen. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, is op, dat is niet de bedoeling. Ik denk ook dat het niet nodig is om uh, uiteindelijk uh, die toestelfinale te halen. Uh, maar uiteindelijk zal hij die oefening wel weer moeten gaan doen. Uh, ja, ja. En dat zal dan in de finale moeten gebeuren. Maar het lijkt me dus zo raar dat hij dus nu moet vlammen. Hij weet dat het allemaal 100% goed moet zijn. En dan een week wachten. En dan mag hij pas voor het echie. Ja, precies. Nou, we gaan zo ook nog even met zijn broer praten. Met Herre, Herre Zonderland. Dat, dat is het turnen. Epke kijken we naar uit. Maar er is meer. Het zwemmen, uh, dat gaat iets sneller. Ook daar meteen natuurlijk een kwalificatie. Uh, maar uiteindelijk vanavond dan de finale van de 4x100 meter bij de vrouwen. Hè, de Golden Girls, waar iedereen het over heeft. En ja, de grote vraag is, gaat Nederland in de uh, kwalificatie... gaat Nederland daar met de sterkste opstelling zwemmen of niet? Gaan ze mensen sparen? Uh, Inge Dekker wordt overgesproken, omdat hij wel meer te doen heeft vandaag. Ook individuele nummers. Uh, over Ranomi Kromo Jojo, de grote ster. Uh, worden die gespaard voor die finale? Uh, er zijn heel veel verschillende verschillende meningen over. Sommige mensen zeggen, ja, dat moet je doen... want de ploeg is zo sterk in de breedte dat het kan. Anderen zeggen, nee, dat moet je niet doen. Je mag geen enkel risico lopen. Inge de Bruin bijvoorbeeld gisteravond, die zei nou van... toch is het ook voor de zwemsters zelf, de topzwemsters zelf... niet prettig als je niet meedoet in die aanloop naar die finale. Want je zit er zo lekker in als je eenmaal... Uh, ja, je onderdeel gezwommen hebt. De, de, de automatismen zijn weer eventjes uh, fijn geslepen. En dat is toch wel het prettige van meedoen vanaf het begin. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar we zijn favoriet voor goud. Uh, we zijn regerend Olympisch kampioen. We hebben alles gewonnen uh, sinds de Olympische Spelen op dat gebied. Op die 4 keer 100 Dus eigenlijk verwacht iedereen ook dat die meiden dat die goud gaan pakken. Ja, en om tien uur begint ook uh, het wielrennen. Parcours vlakbij Buckingham Palace. Uh, heel veel beveiliging. Je kan volgens mij zwaaien naar de koningin. Ja, je kan zwaaien naar de koningin. Cavendish heeft dat gezegd op het moment dat hij geridderd werd door de queen uh, in Buckingham Palace. Heeft hij haar verteld, uh, want hij vond het toch een beetje een soort oma. Nou, gisteren hebben we er weer gezien en we kunnen ons er alles bij voorstellen. Maar hij heeft wel gezegd dat ze uit het raam moest hangen. En uh, in ieder geval even het... Aanmoedigingen moesten toeroepen. Dus uh, laten we zeggen dat dat uh, de grootste fan is van Cavendish. En Cavendish uh, is natuurlijk de grote favoriet voor vandaag op dat parcours. De sir. En uh, vanaf tien uur gaat dat beginnen. Daar kijken ze niet alleen vanuit Buckingham Palace naar. Ook in België wordt er met meer dan normale belangstelling naar gekeken. Vier jaar geleden in, Bel in Peking wonnen de Belgen namelijk heel weinig medaillers. Maar ze hopen nu op succesvolle spelen met wielrennen als de grootste troef. Zomaar een wielerwedstrijd in zomaar een klein stadje in Vlaanderen. Herentals, een criterium. En toch, er komen hier duizenden, tienduizenden mensen op af. Want de Belgen zijn gek van wielrennen. Dat zit in, in hart en ziel, denk ik, bij de Belgen. Ik denk dat het ingegeven is met de, met de moeder, de Wielrenners zijn echte sterren. En uh, zijn mensen van het volk. Ik heb dat in de Tour ook ervaren. Die is dan heel dicht bij de, bij de supporters. Bij de mensen langs het terrein eigenlijk. En dat maakt... Uh, het een aantrekkelijke sport. En aantrekkelijk, dat moet het wielrennen voor de Belgen ook vandaag worden op de Olympische Spelen. Als België ergens goede kans maakt op een medaille, is het wel in, zoals ze het hier zeggen, in de koers. Dus wij achten onze medaillekansen, laat ons bescheiden, blijven zeer groot, maar we dromen van goud in. Als ze de Engelsen kunnen, kunnen afhouden, als ze kunnen vermijden dat die Mark Evans aan de sprint brengen, dan moet het lukken. Dus ik hoop, net zoals alle andere Belgen denk ik. Favoriet zijn er twee. De Waal, Philippe Gilbert en die grote, bekende Vlaming, Tom Bonen. Hij uh, is sterk, uh, snel, slim, knap. Ik vind nog altijd uh, de sympathiekste en uh, de beste runner van België. Ik hoop dat Tom wint, Tom Bonen. Ik hoop dat wint. Ja. Ze, ze maken kans, ze hebben een goede ploeg. Van Avermaat, Philippe Gilbert uh, zijn sterke redders die een beetje sport in hun benen hebben. Zou wel lukken, hoop ik. Ik kijk vooral uit naar, naar Tom Bonen, natuurlijk. En ook naar Will, naar, naar, ja, Philip Gilbert. Ik denk dat, dat Philip Gilbert heel dicht zal eindigen. Als Philip Gilbert goud heeft, dan heeft uh, Bonen zilver. Hoge verwachtingen dus bij de Belgen voor het wielrennen. De wedstrijd begint om 11 uur. Oh, heb ik net gezegd dat het om 10 uur zou beginnen? Nou nee, ja, in ieder geval vanochtend begint hij. De reportage was van Joris van Poppel. Van de wielerbaan gaan we dan naar het water. Vandaag begint voor de Nederlanders een belangrijk onderdeel. Het zwemmen-Gio had het er net ook al over. Marcel Wouda won brons op de Spelen van 2000. En tegenwoordig is hij zwemcoach van Job Kienhuis. Die komt op 3 augustus in actie op de 1500 meter vrij. Hij is nu aan de lijn, Marcel Wouda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent hier nog. Uh, Job Kienhuis is hier ook nog. Lijkt me trouwens een beetje vreemd, want alle andere zwemmers zijn volgens mij in Londen. Ja, dat is inderdaad wel, uh, wel raar. We zijn tot een week geleden zijn we met de zwemploeg samen geweest. En dan uh, hebben wij echt besloten om uh, naar huis te gaan. Want we zitten pas aan het einde van de eerste week. Ja, en dan stap je helemaal uit die Olympische focus. En dan kom je thuis. En dan, dat is wel even apart. Ja, maar nog geen spijt ervan? Nee, dit is de beste, beste optie. Je krijgt Als je naar zo'n Olympisch dorp gaat, krijg je een enorme kick. En dan dat, dat, ja, dat wordt toch weer normaal. En dan krijg je een nieuwe kick van de opening. Maar ook dat wordt weer normaal. En dan zit je in zo'n zemtoernooi En dan ben je toch aan het wachten en aan het wachten. En dan wordt het een sleur. Dus je kan dan beter iets later naar zo'n Olympische Spelen gaan... dat je fris en helemaal volledig gefocust daar bent... en je kan gewoon op je eigen ding kan richten. Dus het is denk ik voor Job de beste keuze om het zo te doen. ja, nou Je kan er ook eventjes naartoe gaan, want ik hoorde net Ankie van Grunsven die kreeg er ook inderdaad, zoals je omschrijft, een enorme kick van. En dan zou je bijvoorbeeld weer even naar huis toe kunnen gaan... of is dat geen optie? Nou, ik vind het met uh, als je een jaar lang zoveel uren in je sport steekt... en dan daarheen gaat om drie uur lang, want dat is een opening... drie tot vier uur lang staan, laat... Ja, dat vind ik geen voorbereiding op een toernooi. Nee. Um, en uh, ja, ja, goed, dan gaan jullie gaan later uh, daar naartoe. Hoe is het Olympisch zwembad? Hebben jullie er al in gezwommen eigenlijk? Uh, nee, nog niet. We zijn wel, vorig jaar zijn we een keer bezig. kijken, maar toen was het nog in aanbouw. Dus toen kon het er niet in. Maar ik weet wel, uh, Marleen Veldhuis heeft met de Engelse Open meegedaan eerder. Ja, het is gewoon een fantastisch bad. En wat dat betreft is het voor ons een heel bekend bad. Want het is gebouwd door een Nederlander, de, het uh, zwembad zelf. En het is uh, bijna exact dezelfde uh, bak, dus het bassin als hier in Eindhoven ligt. Ja, nou ja, dan hebben we in ieder geval wat ervaring. Um, ja, hoe, kijkt, uh, hoe kijken jullie naar het, uh, het zwemtoernooi? Wordt het een succes? Nou, ik denk dat... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd even afwachten. Als je kijkt naar de, de, de uitgangspunten, dan denk ik dat het een... Uh, dat we ja, op weg zijn naar een hele mooie spelen. Iedereen is fit. Dus de voorbereiding. We hebben aan alle details hebben gedacht. En dat zie je dus ook. Dat iedereen fit is. Geen... Uh pluszures of ziektes op dit moment. Dus dat is een heel mooi uitgangspunt om te vertrekken. En als iedereen zijn uh, ding doet waarvoor hij uh, uh, ja, bezig is geweest... dan krijg je gewoon een aantal hele mooie uh, prestaties. En dan uh, ja, met vandaag natuurlijk al een heel mooi begin. Die uh, dames vier keer honderd vrijslag en stafetten. Ze zijn op papier nog steeds de snelste. Het wordt een uh, hele spannende race. Want ik denk met name Australië en Amerika gaan heel dichtbij komen. Dus uh, ja... Het, voor, het kan voor het zwemmen gewoon een heel mooi uh, evenement worden. En hoe is het met de pupil met uh, Job Kienhuis? Uh, waar staat die, mondiaal gezien, uh, op die 1500 meter? Job staat nu 10 op, uh, op de wereldranglijst en uh, hij gaat echt voor een finale plek. Hij heeft, uh, uh, ja, daar zou, daarvoor zijn we bezig. Dus als hij, uh, nou ja, ergens tussen plaats 5 en 8 doet, dan doet hij het voor zijn uh, ja. Zijn kunnen echt supergoed. Ja. En hij heeft ook zo'n hoogtent, zo'n zo, zo Maarten van der Weijden tent, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Dezelfde tent. als Oh, dezelfde Maarten. tent. Nou ja, ja dan weet ik wel wat het wordt natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja dan loop ik uh, de Polonaise mee. <laughs> zeg, jullie gaan wanneer precies naar Londen? Komende maandag. Komende maandag. Ik wens u hartstikke veel uh, succes en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Maar Wouda was dat. Straks, we hadden het er al over. Turne Epke Zonderland, die moet vandaag aan de bak. Ik ga zo met zijn broer praten. Herre. Verkeersinformatie. Tot maandagochtend is de N14 tussen Wassenaar Zuid... en de aansluiting met de A4 dicht vanwege werkzaamheden. Op alle andere wegen lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Voor veel gewone Britten was het bijwonen van die openingsceremonie... gisteravond van de Olympische Spelen een onhaalbare kaart. Het stadion was snel uitverkocht, of tickets waren simpelweg veel te duur. Dus zocht de gewone Brit de openbare plekken en de pubs op... om het openingsspektakel te bekijken. En een van die plekken was Victoria Park... waar een gratis ventzone was ingericht voor supporters uit de hele wereld. Het is een echt heel vreemd gezicht. Als je in Victoria Park bent, een van de grote parken in Londen... vlakbij het Olympic Park, waar de openingsceremonie plaatsvindt... staat een hele lange rij. En als ik zeg een lange rij, bedoel ik ook echt een hele lange rij. Zeker een kilometer lang. Mensen die proberen om in het park te komen... om daar te gaan kijken naar de openingsceremonie op een groot scherm. Het is gratis. Maar je moet er wel wat voor over hebben. Uren staan de mensen al in de rij. En waarschijnlijk komen ze niet eens binnen, want om 9 uur gaan de poorten dicht. Een heleboel mensen weten dat niet eens. Oh, really? <laughs> well, it's obviously a proud day for, um, yeah, for the world, really. Er zijn mensen van over There wereld people from all over the world come here, different nationalities, people from, from across the globe, really. You know, it's really it's really good for London to be hosting this. Are you, And, uh, are you from London? No, I'm from Wales, but I'm I um, I work in London. All right. Toch is het een mooie dag voor de Londenaren. Want eindelijk, na heel veel jaren plannen, bouwen en allerlei ander gedoe, is het dan eindelijk zover. Well, I wouldn't say het was fuss. Obviously, there's a few issues, a few little uh, Ups and downs and everything, but you know, they pulled it together in the end. And uh, it's, I'm, I'm sure it's gonna be a very eventful evening. That when I waked, I cried! I to water? dream again! Vele anderen hebben eieren voor een geld gekozen, dus ze zijn naar de dichtstbijzijnde kroeg gegaan, waar vaak ook een scherm buiten hangt. En kijken daar naar de openingsceremonie. It's a good atmosphere in London though, but I think this is just upped its game. Yeah. it's amazing. It's good to be British. Twee meisjes staan met een fles rosé en twee plastic bekertjes te kijken naar het spektakel op de televisie. Elke beweging wordt gevolgd, en zodra er een bekende Brit op het scherm verschijnt, wordt hij met luid gejuich ontvangen. Is it a, is it a proud day for? britain I think so, very much indeed. Yeah. yeah, yeah, we're all celebrating. Definitely, I'm not British, I'm South African. Oh, okay. Yeah. Well. <laughs> But I think globally, really. Has the city changed a lot feel the, the past years? Maybe by the Olympics, because of the Olympics. So. Definitely, definitely. Definitely, yeah. yeah. In what way? Well, in terms of the uh, traffic and uh, people getting around, it's uh, it's been quite a. Waardoor een challenge voor iedereen, ik denk. Het yeah. yeah. has been hard voor de mensen die live in London zijn. Yeah, ja, en ik denk dat het ging improven either. Ik denk dat het ging veel meer beziger and uh, een more uh, congested. Het is pittig geweest voor de inwoners van Londen, want ze hebben een hoop te verduren gehad de afgelopen jaren en maanden, zeggen deze inwoners. Veel verkeer en het zal echt de komende weken niet beter worden. Maar ja, het zijn de Olympische Spelen. En dus zijn ze trots. Yes, it is. Het the biggest sporting event in the world. It is, yeah. So you're proud. Yes, yes. Hoe dan ook, ook al kunnen ze niet bij de venue naar binnen en gratis naar het grote scherm kijken. De mensen hier bij de kroeg hebben het prima naar hun zin. En natuurlijk een van de hoogtepunten is als de koningin op het toneel verschijnt, al krijgt ze niet alleen maar applaus. En uiteindelijk is daar het onvermijdelijke God Save the Queen. Engeland is trots op de Olympische Spelen. De Union Jack wappert in het Olympisch Stadion. God Save the Queen, de reportage was van Paul Sanders. Epke Zonderland, onze Turner, moet zich vandaag zien te plaatsen voor de toestelfinales brug en rek. Hij kan uh, heel veel, heel erg veel op die toestellen, maar bij Turner kan een klein foutje natuurlijk ook funest zijn. Dus is het een spannende dag voor Epke, maar ook voor zijn familie. Zo is het toch, Herre Zonderland? Ja, is zeker. Ja, ja, het is een spannende dag vandaag. Ja, goedemorgen, trouwens. Uh, de broer van. Uh, is dat vervelend om dat zo uh, aangekondigd te worden? Uh, nee, dat is helemaal niet vervelend. Dat is uh... Het is iets waar ik best wel trots op ben, wat uh, die kleine man versteerd uh, is. Uh, nee, dat is niet uh, vervelend. Dat ja. is ook uh, vrij logisch. Ja, nee, ik vraag dat zo. Ik heb toevallig van de week een, uh, een verhaal gezien, een documentaire gezien over de broer van Marianne Vos. En die had het af en toe wel moeilijk mee. Maar dat heb jij niet. Nee, dat heb ik, uh, dat heb ik niet. Nee, misschien uh, veel, We hebben jarenlang, eigenlijk van kleins af aan, uh, alles samen. Samen met nog een broer en nog een zus, uh, gedurned, uh, getraind, naar school geweest, alles wat jezelf ritme gedaan. Allemaal op hoog niveau geturnd. En uh, nou goed, Epke die, uh, die, uh, is het langs volgehouden. En ook ja dat is met de meeste capaciteiten die het zes het kan schoppen. En uh, ja, het is mooi dat hij dat het zo kan afmaken, zeg maar. Dus, je ja. voelt een beetje van ons allemaal, ja. Ja. Nou, zei uh, Gio Lippens, die hadden we net aan de lijn. Die zei, wat mij nou zo bijzonder lijkt... is dat je vandaag moet je vlammen... maar je moet je vandaag eigenlijk alleen plaatsen. En dan moet je een week lang niks doen. Dat lijkt me ja. ook inderdaad voor Epke heel erg gek. Ja, dat is, dat is ook heel gek, ja. Dat is ook niet... Uh, het maakt alleen met alleen te spelen zo. Met een WK zit er ook wel een aantal dagen tussen, maar niet zo extreem als dit. Maar goed, het is wel iets waar je je op kan voorbereiden. En uh, hij weet het al uh, vrij lang, eigenlijk al vier jaar, dat het ja, zo uh, zal zijn. Ja, precies. Zo werkt het nou ja, eenmaal. Precies. Zeg, waar zo, werkt wij, nou eenmaal. Waar moeten wij als, uh, als buitenstaanders, die het niet allemaal, uh, elke dag volgen, op letten vandaag? Um, waar je op moet letten is... Uh, nou goed, Hij is als allereerst op rechts ook aan de beurt... Um, hij, uh, hij heeft een oefening die hij uh, wil gaan doen. Um, die zo hoog van het niveau nog steeds is. Want hij doet niet zo'n maximale oefening, maar nog steeds een vrij moeilijke oefening. Als hij uh, een beetje goed doorkomt, um, dan is dat zeker goed voor een finale. En uh, hij mag zelfs nog een klein foutje permitteren. Uh, en dat is misschien goed om. Um, om, uh, om te letten, want uh, ja, om uh, iets, iets te gaan uitleggen over de puntentelling en uh, hoe, uh, hoe dat, wat, wat waard is, zeg maar. Dat is een beetje lastig. Hij vrij, vrij veel. Ja. Hij maakt vrij veel elementen waarbij hij de stok, de stok loslaat en hij vastpakt. Veel van die vluchtelementen heeft hij, hè? Dat zijn vluchtelementen en dat is zo punten waard. Dus dat is... Uh, maar nou goed, dat, dat ziet zelfs aan leek dat het wel uh, extreem is. En uh, ja, veel punten moeten op, moet op opleveren. Dus dat uh, zou het zijn. Ja. En kun jij als broer, als hij daar staat, al meteen zien van... nou, uh, hij is in vorm. Uh, het, ga, het gaat het vandaag worden? Nou, ja, niet, niet zozeer. Hij is wel in vorm. Want het, in de laatste weken is dat uh, er gewoon heel goede voorbereiding gehad. De laatste maanden al. En uh, ja, hij, hij ziet er fit uit. Hij is fit. En uh, als hij er samen in loopt, dan is hij uh, gefocust op hetgeen wat hij uh, dan moet doen. En um, das, ja, dan, dan ga je altijd snijden dat, dat het goed gaat. Maar goed, dat is, uh, blijft duur in inleiding gaf je het aan. Het is een sport uh, waar alles kan gebeuren. En uh, ja, hij moet eerst vandaag gewoon die oefeningen doorkomen. En dan uh, moet hij eigenlijk echt gaan slammen op uh, 7 augustus. Ja, laat ik zo zeggen. Het is een sport waar alles kan gebeuren, dus hij kan ook gewoon goud winnen. Hè? Zeker weten, ja, maar dat kan ook. Ja. <laughs> Gaan we gewoon vanuit heren. Zeg hartstikke ja. bedankt voor het uh, gesprek en een, uh, een, een fijne dag. Hé, hey, dankjewel. En tot ziens. In. Hoi. Bye. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Bas Schemming. Je ja, de Telegraaf gaat ook voor goud. Gaan voor goud, kop de Telegraaf. Uh, ook voor Epke dus. De opening van de spelen gisteravond domineert de voorpagina's. Het was een visueel spektakel en dat laten de foto's ook zien. Van de oplichtende tribunes op de voorpagina van Trouw... en het vuurwerk op de Tower Bridge bij de Volkszand... tot de wervelende show op de voorpagina van het AD. Ook op Twitter leeft de opening van de spelen. Team GB. Het Britse Olympisch team vraagt vol volgens een bericht te retweeten... als zij ook vinden dat het land trots kan zijn... op de regisseur en de vrijwilligers. Dat bericht is tot nu toe 33.339 nee, keer geretweet. Twitteraar Pat McAfee wie vraagt zich af of koningin Elisabeth wel eens lacht. Ook Jean Dont kan niet beslissen of de koningin nou enorm cool is... of dat ze zich vooral staalhard doodverveelt. Wel is er lof voor de rol die koningin Elisabeth speelt. Showdeskundige Maudie Zwijnen twittert... Queen Elisabeth doet mee aan een komische scène. Hoe cool is dat? Zie ik ons koningshuis nog niet zo snel doen. Het stilliggen van het tankopslagbedrijf Ortschel in Rotterdam... levert op de site van RTV Raymond tientallen reacties op. Een aantal mensen maakt zich vrolijk over de opmerking... van de Noorse directeur van het bedrijf. Die stelt dat de veiligheid en milieu bij zijn bedrijf... de hoogste prioriteit hebben. Ene Dingers merkt op dat dan de druk van Milieudienst DCMR... niet nodig zou zijn geweest. Er is in de reacties ook kritiek op de DCMR, dat is de Milieudienst. Verschillende mensen vinden dat die te lang heeft gewacht met ingrijpen. In het Algemeen Dagblad zegt het Rotterdamse raadslid Erna te spenken... dat er een onderzoek naar het functioneren van DCMR moet komen. Ze vindt dat de organisatie van het bedrijfsleven moet worden. Het aantal mensen dat ADHD medicijnen neemt... is vorig jaar met 14 gestegen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Er zijn vooral meer volwassen medicijngebruikers bijgekomen. Artsorganisatie KNMG vraagt zich af... of het aantal mensen dat werkelijk aan ADHD leidt ook is toegenomen. Maar een onderzoeker wijst erop dat ADHD bij volwassenen bekender is geworden. De kosten van de zorg lopen op... en in trouw komt econoom Lans Bovenberg met zijn oplossing... Oudere Nederlanders moeten hun zorgkosten zelf gaan betalen. In de laatste levensjaren is er gemiddeld zo'n 50.000 euro nodig voor zorg. En Bovenberg zegt dat mensen hun huis kunnen verkopen om dat op te brengen. Om zo'n stelsel te laten werken wil Bovenberg dat jongeren die een, die een huis kopen... minder pensioenpremie hoeven betalen. Dat geld kunnen ze dan in hun huis steken. En door de energie stappen klanten steeds vaker over naar een andere energieleverancier. Dat meldt de Volkskrant. Vorige maand stapte een recordaantal van 182.000 klanten over. En volgens de NMA betalen energieleveranciers ook steeds grotere beloningen aan nieuwe klanten. In 2008 kon een overstapper nog op 108 euro rekenen. Vorig jaar was dat 135 euro. Straks, na de klok van 8 uur, gaan we praten met de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Dat gaat natuurlijk over de asbestzaak op Kanaaleiland. Gedreven en vechtlustig. Tegen en briljant. Het zijn typeringen voor advocaat Lisbeth Zegveld. De rechtszaken rond Sobrenica en Rawagadet won zij met vlag en wimpel. Nu wacht de aanklacht tegen Dutchbedcommandant commandant Karremans. Morgenochtend van 7 tot 8, mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten... een goed tarief en je zelfstandige positie? Met het beproefde Total Match System van IT Staffing... word je op waarde geschat. IT Staffing. Good thinking. ITstaffing.nl Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Al die technologische ontwikkelingen... interessante carrières, ruime betaalbare woningen... dat rijke cultuuraanbod... Je zal er maar wonen. Ga naar The Bright Side of Life, Zuid-Limburg.nl. Waar koop je nu het beste je groente en fruit? Bij Lidl.